Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Hoho! Jan van de Putten met het NOS Journaal. In de Eerste Kamer is voldoende steun voor de spoedwet over de stikstofmaatregelen die het kabinet wil nemen. Behalve de coalitie stemmen de groep Otten, SGP en de onafhankelijke senaatsfractie voor. En daarmee steunen 38 van de 75 senatoren het voorstel. Henk Otten, voorman van zijn gelijknamige eenmansfractie, zei dat hij de wet steunt na een gesprek met premier Rutte. De stemming over de spoedwet in de Eerste Kamer is vanavond. De leiding van de boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft de achterban opgeroepen om morgen geen actie te voeren bij distributiecentra. Vanochtend bepaalde de kortgedingrechter dat een blokkade van een distributiecentrum niet mag. Als dat wel gebeurt staat er een boete op van 100.000 euro per locatie. Kort geding was aangespannen door supermarktorganisatie CBL. De boerenactiegroep had aangekondigd actie te willen voeren bij distributiecentra. CBL was bang dat er geblokkeerd zou worden... waardoor vrachtwagens met voorraden voor supermarkten... in de kersttijd niet meer zouden kunnen rijden. Na aanleiding van de arrestatie van Ridouan Taghi in Dubai... heeft de politie in Nederland zes mensen aangehouden. Het zijn vijf mannen en een vrouw, variërend in leeftijd van 29 tot 45 jaar. De vrouw die is opgepakt is de zus van Taghi. Er waren huiszoekingen in Amsterdam, Huisterheide, Utrecht en Vianen. De verdachten zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapenbezit... en het bezit van verdovende middelen. Schrijver Maxime Februari krijgt de prestigieuze PC-hoofdprijs. Die is dit keer bestemd voor beschouwend proza. Er is 60.000 euro aan verbonden. Maxime Februari schrijft romans, essays en beschouwingen. Hij krijgt de PC-hoofdprijs volgend jaar mei uitgereikt. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Later in de middag en vanavond van het zuidwesten uit regen. En met 12 tot 15 graden is het erg zacht. Ook morgen later op de dag regen en een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. De sombakker van de ANWB. Vertraging op taal 4 van Den Haag naar Amsterdam, voorknopend Badhoeven Dorp 4 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Alle reclame-uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Caballero, vorig jaar, caballero, vorige maand, caballero, vorige week, caballero, gisteren, caballero, gisteren. caballero. vandaag, caballero. nu, caballero, straks, caballero, morgen, caballero, overmorgen, caballero. volgende week, caballero. volgende maand, caballero. volgend jaar, caballero. over vijf jaar, caballero. over tien jaar, caballero. over vijf, caballero. Over jaar. Caballero. Over vijf caballero. Caballero. jaar, altijd. This program is climate neutral. altijd. Dit programma is klimaatneutraal. All music will be recycled. Alle muziek wordt gerecycled. Het Muziekmuseum. The Music Museum. Just let me hear the rock and roll music. Het Muziekmuseum. Let the music play. Het Muziekmuseum. Music. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl Ja, muziekvrienden, daar zijn we weer Het muziekmuseum via je eigen lokale radio En deze week een rondleiding langs week 50 En uit die week hebben we een oude top 40 in de, Voor de onderbreking, vorige uur hebben we uitgebreid naar, naar kunnen luisteren Oude top 40 uit 1974. Op nummer 1 staat een liedje van Leo Sayer, Long Tall Glasses. Hij heeft zijn naam overigens Leo te danken aan zijn wilde bos haren. Dat doet denken aan een leon, Een leeuw dus. Het liedje staat tien uh, weken in de top 40. En het gaat over iemand die onderweg is en honger heeft. Alleen als hij danst, krijgt hij wat te eten. Nou, we hebben ervan kunnen genieten. Uh, we kennen hem zeker ook nog van uh, hits als uh, When I Need You uit 1977. En Orchard Road kennen we ook nog. Natuurlijk uit 1983. We hebben de langspeelplaat van de week. Het is het laatste studioalbum van Doe maar uit 1983. En de plaat heet Virus. We gaan er nog twee liedjes van draaien. En dadelijk ook nog een zanger die na een feestje om het leven komt... als hij door een motelbedrijfsleider wordt neergeschoten ik je dadelijk vertellen. En de muziek waar we net mee begonnen... is van Pinkerton's Assorted Colors. Op 10 december 1965 wordt het liedje Mirror Mirror... van deze formatie uitgebracht. Deze debuutsingel hebben ze op 22 november 1965 opgenomen. De band is afkomstig uit rugby... in het Engelse graafschap Warwickshire. De groep bestaat uit Samuel Pinkerton, Barry Bernard... Tom Long, Dave Holland en Tony Newman. Die laatste is de componist van Mirror Mirror... De manager van de band is Reginald Calvert. Hij is Stevens' eigenaar van de Britse piratenzender Radio City. Het nummer blijkt uiteindelijk een one-hit wonder. Meer Mirror, Mirror van Pinkerton's Assorted Colors... komt op 13 januari 1966 binnen in de Britse hitparade... en bereikt uiteindelijk de negende plaats. Had je het plaatje ooit gehoord? Waarschijnlijk niet, maar het ja, is een leuk nummer, zeker. Dadelijk ook nog een Britse zanger die over een boek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 En dan vertel ik je nu dat een half jaar na de Engelse première... gaat op 13 december 1973 Live and Let Die in de Nederlandse bioscopen draaien. Dit is de eerste James Bond film waarin Roger Moore de rol van Geheimagent 007 speelt. Het muzikale thema van de film is van Paul McCartney. George Martin heeft het arrangement van Live and Let Die geschreven... Ook heeft hij de opname geproduceerd. De single van Paul McCartney Wings bereikt in Nederland de 27ste plaats in de Nederlandse top 40. Het is een matter van leven. Het is een matter van It's a matter of a beautiful Italian spy, seven killers, a voodoo witch doctor, a living corpse, a gorgeous double agent, 12 cars, five planes, 10 acres of land, a wedding reception, a double-decker bus, a fleet of speedboats, a sea of crocodiles, the beautiful sorceress named Solitaire, a man with a steel arm, and a retired Navy LST. All against one man. My name's Bond. James Bond. Roger Moore It's James Bond 007. In Ian Fleming's Live and Let Die, 007 is on a worldwide manhunt, and the body count is going up. It's livelier, it's deadlier. It's Roger Moore as James Bond, 007 in Live and Let Die. Live and let die. From United Artists, rated PG, parental guidance suggested. Live and Let Die. When you were young.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 van de week. nummer van de langspeelplaat van de week. Deze week in het uh, Muziekmuseum. Album Virus van Doe Maar, Doe Maar. Net alsof je neus bloedt. Straks een zanger die na een feestje om het leven komt... als hij door een motel te wordt neergeschoten. Maar goed, eerst gaan we nog eventjes naar de... Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. Nummer 37. 40, week 50, 1974. Honey Bee. En het kwam uiteindelijk op uh, haar eerste album terecht. Never Can Say Goodbye. In die album kwam in januari 1975 uh, kwam dat uit. En daar staat dit nummer als openingsnummer op. Alleen in een lange uitvoering. Zes minuten. En het singeltje duurt. Dus even kijken... 2 minuten en 50 seconden. Honey Bee. Op dat album staat natuurlijk ook uh, Never Can Say Goodbye... en ook de hit Reach Out, I'll Alle lange uitvoeringen het zijn de eerste drie nummers van het album. Geweldig. Dus als je dat album nooit nog eens een keer te pakken krijgt... ik zou het wel weten. Ja, ik kan natuurlijk ook gewoon luisteren via de streamingdienst... en dus zo gaat het. Goed, ik zeg het nog een keer. Gloria Gaynor, het album Never Can Say Goodbye. Goed, muziekvrienden. Dan nu die zanger die na een feestje om het leven komt... als hij door de bedrijfsleidster van een hotel wordt neergeschoten. Het gaat om de zanger Sam Cooke. Om te vieren dat zijn live LP in de top 30 van de Amerikaanse albumlijst staat... gaat hij op 11 december 1964 een avondje stappen in Los Angeles. In een club ontmoet hij de 22-jarige Elisa Boyer. Samen rijden ze naar een motel... waar ze zich als meneer en mevrouw Sam Cook laten inschrijven. Even later vlucht Elisa Boyer hun motelkamer uit. Ze neemt een aantal kledingstukken van Sam Cook mee. Kwaad rent hij het kantoor van het motel binnen. Hij denkt dat Elisa Boyer zich daar heeft verstopt. In het kantoor wordt de zanger neergeschoten... door Bertha Franklin, de bedrijfsleidster van het motel. Ze denkt dat hij het meisje wil verkrachten. Volgens het politierapport heeft Bertha Franklin... uit zelfverdediging gehandeld... Sam Cook is 29 jaar geworden. MUZIEK music museum De Music makes De station happy difference. Dit is de top 40. 1974. 1974. nummer drie, drie, drie, drie, drie. Van Catapult, nummer 10 in die oude top 40. Een beetje de tijd geformeerd door muzikanten uit Leiden en Katwijk. En uiteindelijk kwamen ze in de belangstelling van ex-Golden Earring lid Jaap Egmond En die ging hun glam rock muziek produceren. Goed, muziekvrienden, dan nu muziek van een legendarische Amerikaanse bandleider Die tijdens een vlucht van Engeland naar Parijs in 1944 van de radar verdwijnt. Het gaat hier om de Amerikaanse trombonist en bandleider Glenn Miller. Op 15 december 1944 zou hij over het kanaal van Bedford in Engeland naar Parijs vliegen in een Noordduin Noorsman, Een Canadees één-motor vliegtuigje. Maar hij kwam nooit aan. Aangezien zijn lichaam en het wrak van het vliegtuig niet werden teruggevonden, werd pas op 24 december bekendgemaakt dat hij waarschijnlijk was verongelukt. Hij zou namelijk meewerken aan een BBC kerstshow en dit moest natuurlijk aan het publiek bekend worden gemaakt. Officieel werd gezegd dat het toestel in zeer slecht weer terecht was gekomen en was neergestort in het kanaal. Een andere mogelijkheid Ze ontstond na een verklaring van piloten. Op de dag van, uh, dat Glenn Miller verdween zagen zij eenzelfde type vliegtuig onder zich vliegen... op het ogenblik dat zij boven het kanaal hun bommen dropten na een afgebroken missie. Clem Miller begint zijn muzikale loopbaan in de jaren 30 als trombonist in het orkest van Ben Palk. In 1937 begint hij zijn eigen orkest. Hiermee bereikt hij 23 keer de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade: met onder meer In the Mood, Moonlight Serenade en Tuxedo Junction. Tijdens de Tweede Wereldoorlog neemt Clem Miller dienst in het Amerikaanse leger. Hij wordt leider van de Army Air Forces Orchestra. Dit orkest toren in Sustain the Wings, een radioprogramma uit 1944... dat vanuit Engeland werd uitgezonden voor de Amerikaanse troepen in Europa. Glenn Miller is 40 jaar geworden. We gaan een nummer van hem draaien. Ja, natuurlijk heeft een hoop bekende muziek gemaakt. Dit is een liedje gecomponeerd door Harry Warren... en geschreven door Mac Gordon. Chattanooga Choo Choo uit 1941. MUZIEK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 Chattanooga choo-choo Won't you choo-choo me home Chattanooga choo-choo Go, trying to improve your status quo. Well, good for you and lots of luck. But you need help when making a buck. Keep in the low with living radio. The Music Museum on your mind, Get it. ready. De langspeelplaat van de week. Natalie en Fine Elsje, Toontje, Trus, Babette, Betsy en Sabine Heet maar Marie, Marijanne, Angeline Mies maar jou, maar en kleine Dine. op single uit Weer de grote hit Doe Maar van het album Virus. Eén nacht alleen. Het was het laatste studioalbum van deze formatie. En we doen het album weer dicht. Zij wachten tot volgende week. Dan hebben we weer een nieuwe langspeelplaat van de week. Muziekvrienden, dan hebben we nu nog muziek uit de tipraden. Er staat namelijk een nummer van Gino Vanelli. Het uh, komt van het album Powerful People, zijn tweede studioalbum. Het is een uh, Canadese zanger, Gino Vanelli, En uh, het nummer wat we gaan draaien staat maar een paar weken in de tipperade. Komt niet in de top 40. In Amerika werd het een hele grote hit. Kwam het in de Billboard Hot 100 tot, uh, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, ergens tot 20 geloof ik. Dit is de tipperade. Nummer 25. Shake up my hands like a dynamite. Tell all your worries, Don't toss your fans. To be tame in the pain when you realize uh, you gotta move. ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de top 40. Met daarin behalve de top 40 alles wat de muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP top 50, de Nederlandstalige top 10, de alarmschijf LP van de week en nu ook de disco top 10 en de klassieke hitparade. hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40. Nummer 19 en sleet nummer 19 in die top 40 week 50. Het was eigenlijk hun kersthit... van het jaar daarvoor, in 1973... brachten ze Merry Xmas Everybody uit. En dat liedje je horen aan het eind van het jaar... nog weer iedere keer opnieuw. Dus leuk om deze weer gehoord te hebben. Far, far away. Dan nu die Britse zanger... die zich over een boek over Paul McCartney... nogal opwindt en misdraagt. Het gaat hier om Liam Gallagher... Hij misdraagt zich op 9 december 1997 op het vliegveld van Glasgow in Schotland. Een van zijn roadies heeft een nieuw boek over Paul McCartney bij zich. Als de zanger van Oasis dit ziet, rukt hij het boek uit de handen van de roadie. Scheldend scheurt Liam de bladzijde eruit en gooit het boek vervolgens weg. Daarna smijt hij de prullenbak door de hal van het vliegveld. Liam Gallagher is op weg naar Cardiff in Wales... waar Oasis op 10 december 1997 een concert geeft... In Cardiff, aangekomen, schuilt hij voor het hotel... eerst alle aanwezige fans van Gary Glitter de huid vol. In de bar van het hotel krijgen de wachtende journalisten de volle laag... Hij gooit vervolgens een glas leeg over het hoofd van een televisieverslaggever. Hij staat bekend als het enfant-terrible van de Brit-pop uit de jaren 90. Liam Gallagher wordt geboren in 1972 in Manchester en is in 1991 medeoprichter van Oasis. Zijn broer Noel komt pas later bij de band. In 1995 brengt ze hun tweede album uit: What's the Story Morning Glory? En dit liedje staat erop. Niet gezongen door Liam Gallagher... maar door de componist, Noel Gallagher, de broer dus. Die had ook Wonderwall had hij geschreven, maar dat mocht hij weer niet zingen. Dus hij was blij dat hij dit liedje mocht zingen. Nummer 16. We gaan nog even naar een liedje uit de Tipparade en wel nummer 16. Of had ik toch iets meer... Oh ja, over Sally in dat liedje. Sally can wait, ja. Dat is een niet bestaande Sally eigenlijk. Weet we dan ook weer hoe belangrijk kan het zijn? toch? Muziek. Muziek. Muziek. u allemaal fijne stuur